8 Uhr Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Belgische federale gerechtelijke politie spreekt tegen... dat Nederland de Belgen informatie heeft gegeven van de FBI... over de broers Bakrawi. Het staat in een verklaring van de directeur-generaal van de politie. De twee broers pleegden vorige week aanslagen in Brussel. De FBI had Nederland gemeld dat de broers gevaarlijk waren... en geradicaliseerd, en dat ze daarom in België werden gezocht. Minister van der Steur zei vandaag in antwoord op Kamervragen... dat Nederland de informatie wel heeft gedeeld. Vanavond breekt de Tweede Kamer verder over de aanslagen in Brussel. De Tweede Kamer wil dat vanaf 2025 alle nieuwe auto's duurzaam zijn. Er mogen dan geen nieuwe benzine- of dieselauto's meer worden verkocht. Een Kamermeerderheid heeft vandaag voor een PvdA-motie gestemd... waarin het kabinet wordt gevraagd met een voorstel daarover te komen. De VVD is tegen. VVD-fractievoorzitter Zijlstra noemt het PvdA-plan onrealistisch. Volgens PvdA-leider Samson is het voorstel haalbaar... omdat de technologie snel beter wordt en andere landen Nederland al voorgaan. De VS heeft Amerikanen in het zuiden van Turkije de opdracht gegeven het land te verlaten. Het is er te gevaarlijk, vinden de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Honderden Amerikaanse militairen en diplomaten en hun familie wonen in de buurt van het Amerikaanse consulaat in Adana en van de luchtbasis in Jirlik. Vanaf in Jirlik voeren de Amerikanen luchtaanvallen uit op doelen van de terreurorganisatie IS in Irak en Syrië. Er wordt niet gesproken over een concrete dreiging, maar er is bezorgdheid over de veiligheid van Amerikaanse onderdanen in heel Turkije. Er geldt al een negatief reisadvies voor Amerikanen in Turkije. Het weer verspreid vallen er nog buien. In het oosten en zuiden nog een paar. Vanavond is het grotendeels droog. Maar later in de nacht weer een enkele bui. Morgen ook nog een enkele bui, maar dan is er ook wat zon. En het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Shot. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 to know you. Girl, we're getting deeper. Are we going too far? We talk about the weirdest thoughts we've got in mind and share the same desire. It's crazy how I found Ja, dit is nou echt zo'n typisch nummer uit mijn jeugd. Starmaker, Chaotic. Ja, dat is natuurlijk één geworden toen. En uh, nu komen ze terug. In uh, december gaan zij een uh, concert geven. En uh, ja, helaas uh, hebben ze aangegeven dat ze gestopt zijn met de groundfunding. Dus dat betekent ook dat er geen kaarten zijn te komen. Maar uh, wie weet uh, rond december dat er nog een paar kaarten vrijkomen... We weten het maar nooit. U luistert nog steeds naar CfM in de avond. Uh, mijn naam is Roy van Buringen. We hebben in ieder geval uh, twee gasten in de uitzending. Die weten wat de feestje is. Toch? Jongens? Sowieso. Sowieso. <laughs> je moesten jullie er even <laughs> over nadenken. Nee, ik wacht dat het huid zei. Wat zei je? En, ik wacht dat het huid zei. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar uh, ja, jullie, uh, jullie stonden van de week in de krant met een uh, heel mooi, uh, mooie kop. Yep. En... in uh, Almere vandaag. In Almere vandaag inderdaad. En, uh, wat, jullie hebben de afgelopen tijd uh, heel veel talentjachten meegedaan. Nou, drie. Ja, drie. Dat zijn er toch best wel veel in een, een korte tijd. Ja, ja. verjaardag. Jantje's Verjaardag en dan. Ja, dat was van het weekend hè? Ja. Dan, zijn jullie, dan zaten jullie helaas niet bij de laatste drie, helaas, maar in Helegon... Daar zijn we eerst geworden. Daar zijn jullie eerste geworden. Ja. En uh, ja, dat was een uh, heel leuk optreden. Ik was erbij gelukkig. Ik uh, ben blij dat ik jullie daar heb mogen leren kennen. En dat jullie nu ook uh, als gasten zijn hier in de, in de studio. Binnenkort uh, komt uh, jullie EP uit. Ja. En die, uh, Precies, vandaag is hij uh, afgerond dus. Hij is vandaag afgerond. Ja. Maar hij staat uh, ongeveer eind april. Ja, 15, 16, 17 april. Ergens daar komt hij een <laughs> in de, in de wit. Is dus niet helemaal bekend. In de welbekende uh, download -tubes. Ja, overal eigenlijk. Yes. Spotify, ja. uh, Amazon. ITunes. Eigenlijk overal waar je muziek kan downloaden. Ja, toch? Ja, ja, ja. Vraag, uh, waar hebben jullie elkaar leren kennen? En uh, hoe zijn jullie zo als duo bij elkaar gekomen? Wow. <lacht> Lang verhaal. Ja. Die was voor jou, wel. Jij, dus. Jij mag antwoord Let's geven. Go. <laughs> Nou, ik heb, ik heb ooit, kijk in 2000, hoeveel? 13 of zo? Nee, 10, 11, 10, 10 of zo. 11. Heb ik een... een nummer van Jerry online ontdekt. Ik vond het echt lekker klinken en toen heb ik uh, zijn naam opgezocht op Facebook. Dan heb ik hem een bericht gestuurd van hey, uh, je maakt wel leuke muziek, mag ik een keertje bij jou in de studio komen? En uh, ja, een beetje doen. Ja, hij kwam eerst vooral veel nummers bij mij gewoon opnemen en uh, op een gegeven moment zei hij van ja, laten we gewoon een nummertje samen doen. En ja, <coughs> dat is eigenlijk... Uh... Eerst was ik, klant, <laughs> ik was een klant van hem. <laughs> Ja, ik, was echt ja, ja. ik ik kwam ja. daar kijken ongeveer... Uh, elke week? <laughs> nee, niet elke week, maar wel twee keer in de maand of zo. Ja, ja. Nieuwe nummer opnemen. En uh, ja, dus ja, zo, zo, zo. En tussen muziek gaan maken. Dus uh, jij, jij bent een studio thuis? Ja, klopt. En daar uh, hebben jullie ook jullie EP helemaal opgenomen? Ja, alles, uh, alles zelf thuis gedaan, opgenomen, gemixt, alles. Welke categorie kunnen we jullie muziek uh, beschouwen? ElectroLatino. ElectroLatino. Electro Latino. Ja, dat zei ik. Met een Spaans Nee, ik dacht dat je zei. Ja, ja. Electro Latino. Latino electro, ja, Latino. Electro, Latino, electro Latino, kan allebei. Nee, maar dat is, dat is, het is een beetje ja, Spaansachtig achtig Maar wel gewoon met flinke beat zeg maar, door doorheen. Dus. Zullen we eerst naar het eerste nummer gewoon lekker gaan luisteren? Yes. Ik wil meer liefde zien want heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons Ik wil meer liefde zien nooit meer ellende zien Want je weet niet wat er morgen komt want ik zie geen love geen love love want ik zie geen love geen love ik zie geen love ik zie geen love geen love love, love. Kijk eens om je heen en zeg me wat je ziet Want ik zie een wereld vol met harde lende, pijn en verdriet yeah. Kijk eens om je heen en zeg me wat je ziet We zijn allemaal gelijk, maar waarom zie ik dat niet? No, no, no, no, no, no waarom zie ik dat Alles draait om macht en geld, geen liefde, alleen geweld Ik vraag mezelf af of dat alles is wat nog telt. Ik wil meer wat heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons. Ik wil meer liefde zien, wat ik wil echt niet. Op mijn knieën gaan smeken, op of een chance. Ik wil meer liefde zien, wat heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons. Ik wil meer liefde zien. Zien. wat ik wil echt niet op mijn knieën gaas me op een show ik wil meer liefde zien Want heel misschien is de wereld nog niet meer van ons ik wil meer liefde zien nooit meer alleen zien want je weet niet wat er morgen komt wat ik zie geen love geen love geen love wat ik zie geen love geen love geen love wat ik zie geen love geen love geen love wat ik zie geen love geen love geen love Waarom moet alles zo ver komen? Dat de hart het wind van liefde Durft er aan niemand meer te dromen En we accepteren om te verliezen Niemand is gelijk en dat zal blijven Voor de rest van je leven, yeah Maar waarom zal dat ook zo moeten zijn? Wees blij met wie jij vandaag mag zijn Maakt niet uit van waar je komt Nee, nee, oh-oh je geloof op de grond. Nee, nee, Alan. Oh, oh. We moeten het doen samen met elkaar. Yeah, yeah. Dus geef wat meer liefde, stopt de hart Dus geef wat meer liefde, stopt de hart oh. Ik wil meer liefde zien, want heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons Ik wil meer liefde zien, nooit meer ellende zien Want je weet niet wat er morgen komt Wat ik zie, geen lief, geen lief, geen lief. Wat ik zie, geen lief, geen love, geen love. Wat ik zie, geen lief. Love, geen love, geen love. In love, in love, want to see you in love, in love, in love. Ik wil meer liefde zien, want, want heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons. Ik wil meer liefde Aleaya, zien, nooit meer ellende zien, want je weet niet wat er morgen komt. Wat ik zie geen love, geen lief, geen love. Wat ik zie geen love, geen lief, geen love. Wat ik zie geen love, geen lief, geen love. Wat ik zie geen love, geen love, geen Wat Ik wil meer liefde zien, want heel misschien is de wereld mogen niet meer van ons.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 Ik krijg ondertussen ook een berichtje via onze Facebookpagina. Wat betekent EP? EP, dat is een... een, een kijk, er staan zeven nummertjes op, op, dat, ja, op die EP. En een EP is zeg maar een verkorte versie van een album. Dus een album heeft echt minimaal twaalf, dertien nummers vaak. Of, ja, en dit is... Het zijn zeven, zes, nummers? Ze, ja, zes, zeven nummers? Ja, eigenlijk zes, maar op het laatste moment kwam er toch nog eentje bij, dus zeven. En uh, ja, dan, dan heet dat gewoon een EP. Ik weet even niet meer wat, het, wat nee, eigenlijk... de hele betekenis is, maar het heeft een betekenis. Maar... maar in ieder geval, maar dat is een beetje de omschrijving ja. wat, ja, ja, ja. hey, wat is. Wat is jullie droom om met de, de muziek wow. die jullie maken? dom vol krijgen. dom sowieso. Ja? Nee, ja, gewoon zoveel mogelijk uh, optredens krijgen en uh, ja, albums maken. He, hebben, jullie, hebben jullie door dat, uh, dat jullie uh, muziek uh, maken die eigenlijk um, ja, die eigenlijk op dit moment uh, gemist wordt? Jullie maken een heel breed soort muziek. Klopt. Jullie krijgen oudjes van een stoel en van een rollator. Jullie krijgen jongeren <laughs> van een stoel. Jullie krijgen eigenlijk best wel een breed publiek van een stoel met jullie muziek. Dat hoor je zo meteen met het volgende nummer natuurlijk. Klopt. en um, ja Complimenten in ieder geval daarvoor. Want Klopt. Jullie maken echt uh, hele goede, goede muziek. En um, en ik weet, uh, ik weet bijna zeker dat dat echt wel aan uh, moet gaan slaan. Ik zou in ieder geval jullie EP uh, meepromoten, dat uh, beloof ik hierbij. En, en uh, mocht die te downloaden zijn, zetten we hem ook meteen op onze Facebookpagina. Voor de luisteraars natuurlijk. En Roy, ik, uh, ik, uh, ik wil nog wat zeggen. Ja. Kijk, de muziekstijl waarvoor we gekozen hebben. Kijk, het is, uh, het is, het is zo van. Uh, de Nederlandse muziekscene is nu echt. Uh, echt veranderd vergeleken met 2013. Die tijd, weet je. Kijk, nu. De muziek van, uh, van nu is, uh, is meer. Uh, Straatnummers, weet je. De, de straatnummers slaan eigenlijk meer aan... dan de, dan de commerciële tracks. Nou, de, de commerciële nummers... want kijk, als je nu luistert naar... naar uh, platenmaatschappij zoals Top Notch, die hebben alleen maar, zeg maar artiesten met trapmuziek. En dat is zeg maar... de trap neemt alles over in Nederland. En wij willen zeg maar... Uh, niet meegaan met de stroom van de trap, weet je. En dat is de reden waarom wij gekozen hebben... om uh, electro-latino track te maken... om een beetje onderscheid te hebben van de anderen, weet je. Heel goed verwoord. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja dat... echt heel goed verwoord. Ja, zeker. Dat wil ik even zeggen, weet je, want het is wel zo, als je kijkt naar, als je kijkt naar de grootste hits van, van dit moment, kijk, ik waardeer alle, alle soort muziek, weet je, ik wil niemand afkraken, maar het is allemaal dezelfde. weet je. En Jerry ja. en ik, we maken dit echt omdat we dit, dit is echt wat we voelen, weet je. Ja, want jullie schrijven ook al jullie nummers zelf. Ja, ja. dat doen we zelf. En zoals, zoals deze met meer liefde. Die hebben we toen geschreven Verstaan. eigenlijk. Terwijl we eigenlijk midden in het proces zaten van die EP. Ja. Met allemaal partynummers. En uh, hebben we deze geschreven. Na, dat was vlak na uh, die aanslagen van uh, in Parijs. Ja, klopt. En uh, ja, dus dat kwam gewoon toen voor ons goed uit om daarover te schrijven. Nou, eigenlijk het was het niet eens de bedoeling om hierover te schrijven. Nee, maar we, we, ja, we vonden wel iets dat we daarover uh, het voelde we moesten zo, ja ja, het dus. kwam gewoon eruit. Want we ja. zaten in de studio met, deze, met die instrumenten. En op een gegeven moment uh, waren allerlei ja. onderwerpen aan het bedenken. Ja. En we keken elkaar gewoon. Boom, en we van eigenlijk meer liefde. Waarom ja. dat niet? En uh, ja, dus gewoon zodoende. Zullen we naar het volgende nummer gaan luisteren? Yes. Ja. Maar dan gaan we nu, dan laten we het serieuze gedeelte even achter ons nu. Ja. Ah, oh, zo <laughs> oh. snel. Misschien willen die mensen een klein beetje meer informatie over ons. Ja. Maar goed. Wat wil je nou? Wil je nou muziek laten horen nee, of wil je praten? Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk ik vind Alles het wel twee. gezellig. Nee, we Roy. gaan gewoon naar het volgende nummer gaan we verder praten. Is dat goed? Ja, ja. Ja. Of wil je doorpraten? Dat mag. Nee, nee, nee we, we, gaan gaan, we, gaan, we nou zijn niet meer Dan geef ik de vijf minuten de microfoon aan jou. Nee, nee, nee. nee roeien we, nee? okay, we gaan feesten. Oké, we gaan feesten. Maar dan gaan we even opstaan. Doe dat. Ze gaan feesten en dat is uh, jouw feestje, <coughs> mijn feestje. Wie is mijn het feestje, feestje nog meer? Iedereen is antwoord. Iedereen is antwoord? Ja, iedereen. Is het ook feestje van Monique vandaag? Ja, ja, ja, ja. MMQ in the building. Jerry en Best One. Oké. Okay. We gaan het zo doen, dames en heren. Oké. Okay. Al die handen omhoog. Hey. Ja, yeah. en omlaag. Van deze. is, is van. van ons vandaag. Al die handen omhoog. En omlaag. Van deze clip. Oké, okay. mijn feestje is jouw feestje, mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van ons. Ja, ik wil met je dansen, bachata, samba nog salsa. Deze avond is helemaal van ons. Mijn feestje is jouw feestje, mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van ons. Ja, ik wil met je dansen, baatje ta suman nog salsa. Deze avond is helemaal van ons. Jij staat in de spotlight Dus doe maar lekker gek Maar vanavond is jouw night. Schat al die mannen willen iets van je Dus ik blijf liever uit de buurt van je Maar we kunnen wel een drankje doen ee, ee. En een dansje doen ee, ee. Maar beloof me maar één ding dat jij Mij niet gaat claimen, claimen Nee nee, jouw heupen gaan heen, heen, heen en weer Zak naar beneden, heen en weer Kom maar op, kom maar op, doe het weer Hey. Ik, wil bachata, zumba, no okay. ik wil met je dansen, bachata, zumba, no salsa. Ik wil met je dansen, bachata, zumba, no salsa. Ik wil met je dansen, bachata, zumba, no salsa. Ik Oké, okay, met je dansen 3 dan dan dan dan Drie, twee, mijn feestje is jouw feestje, mijn drankje is jouw drankje, deze avond is helemaal van ons. Ja, ik wil met je dansen, bachata, zumba, no salsa. Deze avond is helemaal.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 Oké, okay, jam. Yeah. Yeah. Ik doe met je dansen. Oké. Okay. Bachata, zumba of salsa. Want als ik één ding nu mocht kiezen, dan zou ik met jou gaan dansen. Oké. Okay. Ja, de hele avond lang. Okay. En misschien tot morgenochtend. Want, want ik, ik droomde van een vrouw als jou toen, toen ik vanochtend opstond. Oh, hé, hey, oh. Zat je kom op? Doe het helemaal. Bachata, zumba, nog salsa. Ik wil met je dansen. Bachata, zumba, nog salsa. Ik, ik heb echt zin om te dansen. dansen, man. Wie gaat me <laughs> helemaal dansen? Samen voor, dan gaan we weer. Drie, twee, twee, Mijn hey. feestje is jouw feestje. Mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van Helemaal, helemaal. helemaal. Ja, helemaal. ik wil helemaal. met je dansen. Hey. Hey. Hey. Bachata, zumba, nog salsa. Deze avond is helemaal van Feestje is jouw feestje, mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van ons. Ja, ik wil met je dansen. bachata, zoema dan salsa. Deze avond mijn is. Oké, okay. voor. wij gaan nog een lang meer aan. Feestje huis. is jouw feestje, mijn nee. drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van hoog. Helemaal, ja, helemaal, ik helemaal, wil helemaal. met je dansen. He, he, he, bachata, zoema dan salsa. Deze avond is helemaal van hoog. Mijn feestje is jouw feestje. Mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van ons. Helemaal, Ja, helemaal. ja ik wil helemaal met he. je dansen. Wat je daar zongen in zout Deze he. avond is helemaal van ons. Yeah, yeah. is helemaal van ons. Woo! Helemaal. Ik ga weer even zitten. Ik kon niet stoppen met uh, klappen. Wat een feestje hier in de studio. Krijg je dorst van, hè? Sowieso dorst. <laughs> <laughs> Oeh. <laughs> Wat een party hier. Ja. Party Animals, roy. Nou, ja, dit, uh, dit, uh, dit kan wel een top 100 worden. Nou, ja, dat, uh, dat hopen we wel. Moeten ze hem wel gaan downloaden, maar. Kopen. Kopen. Komt, uh, <laughs> kopen, het. Kopen, het. De EP is binnenkort online, dus ja. Uh, yeah. Let's go. Let's, let's go. go. April, eind april. Wat is jullie eigen muziekkeuze eigenlijk? Wow. Oeh. Uh, ja, ik luister sowieso heel vaak naar uh, Michael Jackson. Ja, <laughs> uh, yeah, R&B, pop. Ja, uh, yeah, R&B, pop eigenlijk. Ja, Kijk, van mij. Ja, van jou? Heel, heel veel Franstalige nummers. Met games. Mettige games. Uh, kijk, dan. heel veel reggae, dancehall, een beetje pop. Echt een beetje van alles. En behalve en alles behalve hardcore en zo. Nee, dat, daar heb ik ook niks mee. Ja, heb ik ook hardcore niks mee, maar en metal en. Echt uh, ja. hip-hop en zo, RB. Oh, lekker. Hey en uh, best one. Ja, ja. Soms zit ik op je Facebook te kijken. Ja. En dan ben je live. Klopt. En dan, oh wat ben je, ben, je, ben je dan eigenlijk aan het doen? Ik ben knippen. Ik ben kapper. Fulltime kapper. Ja. Een part-time dus, uh, de Ik heb heel veel kinderen die met mij knippen. Dus ja, ik, ik vind ze gewoon echt leuk, weet je. Dus dan... Uh, soms gaan we gewoon live. Vertellen ze gewoon, gewoon van alles en nog wat. En dat vinden ze ook gewoon leuk. Dat, dat, terwijl jij knipt, dat, die, dat ze dan live op jouw Facebookpagina zijn. Ja, ja, ja. Praten ze ook met de mensen van mijn Facebook. Met mij? Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Nee, ik moet er altijd wel om lachen. Uh, dat ja, is best wel dan, grappig, Dan, dan zit te kijken en dan uh, live knippen. Nou. Ja, het is een beetje... Uh, ja, maar doen, hij doet het niet alleen bij uh, met knippen. Af ja, maar meestal maar wel, ja, ja, ja, wel. Of, of weet Maar er staat in de auto. Ja, als jullie in de auto, auto zitten, ja, dan, ja. dan zie je jullie rijden. En dan, maar dan in de ook, studio. In de studio of uh, wat dan ja, nou ook. Ja. Wel, wel leuk. Dat live zijn is leuk. Jammer dat Samsung het nog niet heeft. Maar dat zou binnenkort ook wel gaan gebeuren, denk ik. Denk ik We door. gaan even naar totaal iets anders. Zometeen meteen komen we bij jullie terug. Want anders gaan we hem weer helemaal vergeten. De dubbelhit hit. Uh, vandaag, uh, ja, een, um, ja, de overleden Theelau heeft ooit een uh, liedje... Uh, geschreven, of uitgebracht uh, Iedereen is van de wereld met de scene en uh, daar is een totaal andere versie ge van gemaakt tijdens uh, ja, Ali B op volle toeren en dat is uh, van uh, Tycoon en uh, Ali B. U gaat hem hier horen op CFM antwoord. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen Iedereen, iedereen is van de van de van de van de de de de wereld en de wereld is van iedereen, iedereen, iedereen. Ik ga vanavond de strijd aan met mijn handen geboeid. Ik ben een boom zonder zonlicht, maar kijk hoe ik groei. In het dohoop toe. Dus voel ik me hier thuis. Ik hoor een stem in mijn hoofd zeggen: Ah, oh, als je bent verdwaald, ben je op het juiste spoor. Ik ben niet de enige. Ook al ben ik alleen, ik ben remy met de menigte om me heen. En we roepen met de mensen. Iedereen is van de wereld. De wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld. Drip in de nachtelijke uurtjes. Reis onder handen, benen iets bestuurt Winst of verlies. Ik ben het gelijk. Van de lijden die blijft kijken. Vanaf de zijlijn en wijs. Noem mij het verschil zonder onderscheid. kracht in de waanzin. De kritische kanttekening. De middelvinger naar je scherm. Bij het zien van het rood van je rekening, noem mij maar die. Zie je wel, ze zijn zo goed om te blijven waar we zijn. Maar we zijn hier niet om te blijven. Ik draai een kwartslag en mijn hart slaat slag. Dus ik lach, we zijn er. Juist vandaag is die iedereen dag. Iedereen is van de wereld. En een Bay en Typhoon. Zo spreek ik het goed uit, hè? Zeker, zeker, zeker. Met de iedereen is van de wereld De dubbelhit van vandaag. En nou, natuurlijk daar hoort de officiële versie ook bij. Iedereen is van de wereld van te zien. Dat is de dubbelhit van deze week. Ja We zien iedereen is van de wereld hier op CFM Zandvoort. In de avond live. We hebben nog steeds Jerry en Peswan hier op uh, CFM. Uh, jongens, jullie hebben een primeur voor ons. We hebben een primeur. Voor jou. Voor mij? Voor Zandvoort. Voor Zandvoort, voor Zandvoort toch? Ja, voor, Zandvoort. voor jou Roy. Voor Zandvoort en de regio. Ja. En wat is het primeur? Wat, uh, wat hebben jullie te vertellen? Nou, zoals ik net zei. was de, was de eerste bedoeling dat er zes nummertjes op die uh, EP stonden. Maar op het laatste moment hebben we toch een zevende toegevoegd. Die kwam zo uit het niets eigenlijk en uh, ja die gaan we nu voor het eerst laten horen en de naam is alles wat je doet. Dit is niet uh, alles wat je doet. Um, dan wil ik toch even vragen, welk nummer is dan? Ik ga even snel voor je kijken. Dat kan altijd live. Nummer 7. Nummer 7. Als je de goede cd hebt. Als ik de goede ja. cd heb. Ik heb gaan? je hem net gegeven. Ja, dit is hem. Dit is het leven dat ik leid. We gaan van club naar club naar club. We worden hier en daar verleid. Maar we vallen altijd snel weer terug. Wat meisje wat je doet met me, doet met me. Doet en voelt goed bij me, goed bij me. Alles wat je doet bij me, doet bij me. Doet en voelt goed bij me, goed bij me. We zijn elk weekend wel op stap, op stap En er komen vrouwen op ons af op En sommigen stap. zijn te mooi maar niet zo mooi als jou We pakken een fles Gregus en je mag meedoen Met een fles in de hand zet best in moe Ik zit relaxed aan de bar en te kijken wat gebeurt En wat best al een tijd naar de meid heen loopt De verleiding is weer groot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 ik kan begrijpen dat je niet kan slapen als ik weg ben Want het leven dat ik leef is vaak gek en soms eng Ik heb de club en de leiding mij Krijg je niet zo snel in de verleiding te stressen Als ik er niet ben weer dat ik aan je denk Ik kom snel weer terug, want tot ik bij je ben Maar soms kan ik er niks aan doen Mijn leven loopt zo baby boo De dingen die jij denkt zijn echt niet zo Ben ik met Jerry in de club op? Show. Oh, ik beloof je, ik blijf troe met je meisje, geloof me, ik blijf troe met je. Ik beloof je, ik blijf troe met je meisje, geloof me, ik blijf troe met je, troe met je. Dit is het leven dat ik leid, we gaan van club naar club naar club. We worden hier en daar verleid, maar we vallen altijd snel weer terug. Wat alles wat je doet, doet bem, doet voet goed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 Goed bij goed bij oh. alles wat je doet bij doet bij me, doet en voelt, goed bij me, goed bij yeah, yeah. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Wat een hey. mooie primeur hier op CFM Zandvoort, uh, jongens. Helemaal top. Benen jullie nog wat kwijt aan de luisteraars? Hey. <tosses> Nogmaals. We luisteren de EP. We ja, luisteren <laughs> de EP. Ons, ons. Eind april komt de EP genaamd Meer liefde. Oké. feest. Okay. En uh, je kan ons altijd volgen op social media. Pestone. P-E-S-T. Spatie O-N-E. Of Carosana. Uh, Jerry. Jerry Kenbeek. Of gewoon Jerry Music. En insta it? Instagram uh, ben ik vergeten. Moet ik even kijken hoor. <laughs> even te kijken. Even tussendoor kijken. Ja, ja, Facebook, ja, ja. Via Facebook vind je alles. Ja, best ja, toch, laag, Music Kan ons overal volgen. Abonneer op YouTube. En EP uh, komt zo snel nou mogelijk online. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst. We hebben zometeen uh, Jerry en Monique nog met een ja, nieuw, ja, zeker, duet. Uh, als er weer wat nieuws is. kom gerust weer langs. Of we bellen gewoon in de uitzending. Het maakt het allemaal niet uit. We draaien graag jullie muziek. Bedankt nieuw voor jullie komst. En, uh, Jij ook bedankt. Jij ja, ook bedankt voor je tijd Roy. Graag gedaan. Wij gaan luisteren naar Van Velsen met Sing, Sing, Sing. Dat is dan weer minder. Van Velsen. Ja. Dat komt gewoon live op de radio omdat ik hij niet oh, oh, op tijd... Kijk, oh, oh, oh. uh, daar is hij. Oh, ja. Ze mogen allemaal weten dat ik hem niet heb. Right there from the heart While driving in his car And when I learned to sing in harmony I fell into a dream I hadn't seen before Jamai uh, is weer helemaal terug bij Idols natuurlijk als jurylid elke woensdag om half negen op uh, RTL 5. Het is uh, tijd uh, voor het uh, duet. Monique en uh, Jerry, wat hebben jullie, uh, wat hebben jullie klaarstaan? Uh, nou ja. Oh, ik mag het zeggen. Uh, ja, dit is Empire State of Mind. Eigenlijk van Alicia Keys en Jay-Z. Maar uh, Jerry heeft een andere tekst uh, op het stukje van Jay-Z verzonnen, oh. zeg maar. In het Nederlands. Dus dat maakt wel echt een super gave versie. Zullen we naar luisteren? Ja, lijkt me goed. Ja. Hè? <laughs> Lacht. schat vergeet me nou en zie je echt niet als een zorg Want als jij van mij kon zijn dan was je morgen in New York Let's go verwachten, shit, jij kan het maken in New York, mijn eigen Beyoncé en zelf mijn eigen sexy Kate Moss, shit, ik verdwaal steeds verder weg in jouw ogen als ik zeg dat jij echt de perfecte bent, schat vergeet me nou en zie je echt niet als een zorg, want als jij voor mij kon zijn dan was je morgen in New York, let's go! A big city, bigger lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that could compare. zo'n uh, mooie uh, duet, heel erg uh, mooi uh, gezongen Jerry. Dankjewel, dankjewel. We gaan naar het uh, volgende plaatje of plaatje nummer wat uh, Monique uh, voor uh, ons gaat zingen. Monique, wat ga je voor ons zingen? Ain't nobody. <laughs> Lekker kort. Nee, dat <laughs> even kijken, kort. dit is hem. Yes. Dus even zoeken. Geef Niel. Captured effortlessly That's the way it was Happened so naturally I did not know it was love Next thing I felt was you Holding me close What was I gonna do I let myself go Now we're flying through the stars Hope this night will last forever Oh, oh, oh, oh Ain't nobody Loves me better Makes me happy Loves me better than you I've been waiting for you It's been so long I knew just what I would do When I heard your song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 Dankjewel dankjewel Jerry Peswan, zijn jullie omgedraaid uh, wat bedoel je? Bij de voice natuurlijk. De <laughs> Jeetje. <laughs> wat, wat ja, ja, ja. Ongedraaid. Met, ah, de, stoel. Met de stoel. Ja. Moet ah, ik het voordoen? Een uur Wie geleden. Ik steken nog, ik sta. Ja. ja. Nee. Heel erg mooi. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst naar de studio. Ik heb genoten. Het is nog een uurtje aangeplakt. Maar helaas, ze willen over naar jazz zometeen. Okay. Dat is totaal iets anders. Maar uh, helaas. Wie weet. Uh, Zien we jullie snel gewoon weer een keer ja, terug tuurlijk, in de studio. Uh, als jullie weer een plaat uitbrengen. Of als jullie in de top 100 staan. Of maakt niet uit. <laughs> jullie zijn altijd welkom. Bedankt in ieder geval. Dank jij voor dan. bedankt, Dank jij wel. bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor je, voor je tijd. En uh, we gaan uh, als uh, de downloads uh, online zijn, gaan we het natuurlijk delen. Videoclip. Maakt niet uit. Hou onze Facebook pagina nieuw voor in de gaten. Of die van jullie natuurlijk. Maakt allemaal niet uit. We gaan eventjes luisteren naar een uh, volgende plaatje. En dan uh, zijn we zometeen nog bij u terug.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 Wat je denkt, ik zie wat je voelt, ik lees in je ogen wat Twijfelachtig kom je dichterbij. Ik zoek voorzichtig naar de juiste woorden. Een knipoog en je lacht naar mij. Ik zie wat je denkt. Ik zie wat je voelt. Ja, dames en heren, er is breaking nieuws, breaking nieuws. We krijgen een telefoontje van uh, Valerie en die is uh, heel uh, fan van uh, Jerry en uh, Persone. En um, ja, jullie gaan gewoon speciaal nog voor uh, haar uh, nummer zingen, hè? Valérie, deze is echt speciaal voor jou. Dus maak je maar klaar, want hij komt eraan. Oké, okay, Valérie. Doe maar na. Doe ons na. Komt-ie. Voor die handen omhoog. En omlaag. Want deze club... Is van ons vandaag. Dag. Valérie, voor die handen omhoog. En omlaag. Want deze club...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 Kom maar op, kom maar op, ik, wil meer. ik wil met je dansen, bachata, samba, nog salsa. Oké, okay. ik wil met je dansen, bachata, samba, nog salsa. Ik wil met je dansen, bachata, samba, nog salsa. Ik wil met je. Oké, okay, dan gaan we nog een keer. Mijn feestje is jouw feestje, mijn drankje is jouw drankje. Deze avond is helemaal van ons. Ja, ik wil met je dansen, bachata, samba, nog salsa. Deze avond.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 Wat jij daar zoemt, maar nog salsa. Want als ik één ding nu mocht kiezen, dan zou ik met jou gaan dansen. Ja, de hele avond lang, hey, hey, maar misschien hey, hey. te morgen af. Tot... Want ik droomde van een vrouw als jou. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!